Zes uur. Kasper Meijer met het NOS Journaal. Medewerkers van Schiphol, de Tweede Kamer, onderwijsinstellingen... en gemeenten door heel Nederland kunnen voorlopig niet meer thuiswerken. Op advies van het Nationaal Cybersecurity Centrum... is bij die organisaties het thuiswerksysteem van het bedrijf Citrix uitgeschakeld. Kamerleden hebben te horen gekregen dat dit tot 27 januari is. Er zijn vorige maand ernstige beveiligingsproblemen bij Citrix aan het licht gekomen... en die zijn nog steeds niet opgelost... De eerder door Citrix aanbevolen maatregelen om de kwetsbaarheid te verminderen blijken niet altijd te werken. De VN waarschuwt voor een humanitaire ramp in de Syrische regio Idlib. Sinds begin december zijn daar opnieuw 350.000 mensen op de vlucht geslagen voor geweld. De regio Idlib is het laatste bolwerk van rebellen. De Syrische regering is daar met steun van Rusland begonnen met een offensief tegen die rebellen. De honderdduizenden vluchtelingen wonen nu in tentenkampen langs de grens met Turkije. De Utrechtse Alfitra-moskee moet inzage geven in de administratie en financiële documenten. Dat is de uitkomst van een kort geding. De documenten moeten een commissie van de Tweede Kamer helpen bij het onderzoek naar financiering van salafistische moskeeën. Er bestaan vermoedens dat met geld vanuit het Midden-Oosten religieus fundamentalisme in Nederland wordt gestimuleerd. Als de moskee blijft weigeren, kan er een dwangsom volgen. Ex-koffeeshophouder Johan van Laarhoven hoort volgende week of hij de gevangenis mag verlaten voor een behandeling in het ziekenhuis.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 zin in ZFM ZFM, ZFM. ZFM.